En aan de voorkant is het net een glijbaan. En telkens als er nu iemand van die trap afkomt... Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, daar ik weer. Professor Punt, dit is toch al te mal niet waar? Dit is helemaal al te mal. die trap van u is niet te gebruiken. Niet me ik kwijtelijk, oeh, oeh, maar deze trap is perfect. Een zeer welgevormde en goed gewone trap, die bovendien wetenschappelijk volkomen verantwoord is. Hmm, buitengemeen wetenschappelijk, ja, dat kan wel zijn. Maar voor mijn gevoel staat hij toch achterstevoren. Ja, dat is dan ook het enige. <laughs> ja, ja, zegt u dat wel, het enige. Maar dat enige is dan toch wel belangrijk, nietwaar? Waarom eigenlijk? Ik heb zelf gezien dat je heel goed beneden kwam.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 Uh, toegegeven, het is vrij lastig, maar er moet toch iets aan te doen zijn. Er is ook wel wat aan te doen, wanneer we die trap nou eens gewoon omkeerden. Omkeren? Uh, juist, juist, omkeren. Oehoeboehoe, je bent een uil met een buitengewoon ontwikkeld wetenschappelijk inzicht. Uh, dat is de oplossing, dat uurlijk. Huh? Uh, wil je me even helpen?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 en de dieren allebei ver had gehoept, dan zou Gregorius ook een huis hebben gekrijgt. Maar nou, nou ik een drave bos bij geweest, nou... Ja, toen Gregorius, zou nou op met dat gemopper. Hugo heeft immers gelijk. Eén huis is al erg genoeg om te bouwen. We kunnen echt niet aan een tweede denken. Ja, ja, zo is het. Bah. Het is niet eerlijk. Nee, dat is het niet. En ik ben toch al een je En daar ben ik ook. Ja, Zo'n nou, jongens heeft het maar omhoog getrekken. Het huismeertje. zoals er nog nooit tegen het grote bos heb gestaan. En alleen het met die de onhebbelijke Tja, nou is Gregorius weggelopen met een boos gezicht en hebberige ogen. Paulus kijkt hem hoofdschuddend na. En het spijt hem echt voor de das dat hij hem niet meer heeft kunnen beloven.